9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Veiligheidspersoneel op Duitse luchthavens houdt de komende week weer werkonderbrekingen. Er zouden zeker 220.000 reizigers door de stakingen getroffen kunnen worden... op onder meer de vliegvelden van Frankfurt, München, Hamburg en Dresden. Afgelopen week werden door werkonderbrekingen honderden vluchten geannuleerd. De bonden eisen meer loon voor het veiligheidspersoneel... maar de onderhandelingen met de werkgevers hebben nog niets opgeleverd.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 In Spijkenisse is het lichaam van een 32-jarige vrouw gevonden. Haar man merkte vanochtend toen hij wakker werd dat ze weg was. Ze We waren de avond ervoor samen gaan slapen. Nadat de man haar als vermist had opgegeven... vond de politie de vrouw dood in een sloot achter hun huis. De politie houdt rekening met diverse scenario's. Een ongeval, een misdrijf of zelfmoord. Ook de man is als verdachte aangemerkt. Dammerhoel Boomstra is voor de tweede keer wereldkampioen geworden. De Utrechter won de WK2-kamp tegen de Russische titelhouder... Alexander Schwarzman, dankzij twee overwinningen in de barrage. Daarvoor speelden ze twaalf reguliere partijen... waarvan Boomstra er één won. De rest was gelijk. Voor de titel waren drie zegers vereist. Daarom was er een barrage nodig met partijen met steeds kortere bedenktijd.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 Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1315 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Het eerste uur van dit programma. Ja, we hebben twee uur. Um, gaat over Paul Vins. Nou, hij gaat het zelf allemaal vertellen. En Paul Vins uh, met zijn verhaal over winter, muziek en de winter, zo heet dit programma. En hij gaat het allemaal zelf uitleggen en vertellen. Tweede uur, weer een regulier programma. Maar eerst natuurlijk Paul met zijn muziek, met zijn verhalen... en uh, al wat niet meer zijnde. Veel luisterplezier. Dag luisteraars, mijn naam is Paul Vens, independent muzikant. En uh, ik mag een uh, radioprogramma presenteren over winter. Gevoelens rondom de winter, de herfst, de wind, de kou, de regen... ...en de weg naar binnen toe. Born, day. Day. Oh, way, way, oh, day. Om te beginnen wil ik een uh, stukje muziek draaien... ...dat heet... Uh, November Wind. En het vertelt een beetje over... Uh, het verlangen om... terug te keren... naar het binnenste. Terug te keren naar het zielsmatige. Daarover... dit November... November Wind. Hij zegt het al. Through the past, see you there in the street, distance about Je speelt op twee casiootjes. Um, en wat is er fijner dan wanneer dat je in een huis bent... warm, een kachel, een houtkachel... en de herfst die breekt in alle wildernis en woestheid los. Het storm en donder en regen. Heerlijk om dan thuis te zijn, binnen te zijn... de Willem Stevens op drums. Bart van der Haart op bas. Ja, een uh, prachtig stukje, al zeg ik het zelf. En uh, we weten dat het weer, de natuur, ongelooflijk tekeer kan gaan. En dan valt het in Europa eigenlijk nog mee. We gaan uh, verder naar een heel stuk uh, uh, gezelligere muziek. Dat is een soort stadsbeeld. Uh, waar je kinderen ziet spelen in de sneeuw. En waar de Laarsjes en handschoentjes uh, ja noodzakelijk zijn. Uh, ik denk dat het een stadsbeeld is van uh, een klein stadje ergens in het zuiden. En het, heet, uh, het nummer heet Wintertime in the City. Over onze muziek in het algemeen. Sommige nummers die ken je misschien. Omdat ze staan op uh, cd's die door Oriade uitgegeven zijn. Andere nummers die zijn puur... Uh, Uitgegeven als uh, independent label. Dus is, uh, deze muziek is, heb je waarschijnlijk nooit eerder gehoord. Maar alles is wel te vinden op uh, iTunes en andere platforms. Zover zijn we wel. Het liedje. Um, weer met uh, Bart van der Haart op Bas en Willem Stevens op drums. Dat heet Wintertime in the City. Winter time in the city. Winter time in the city. Old oh, children in the street. Playing in the street when it's winter time in the city. And it's winter time in the city. Winter time in the city. Hey, red gloves and blue gloves and some fiery eyes. Winter time in the city. When the time in the city When it's winter time in the city. Winter, winter time in the city. Ik ben soms wel dromerig, maar ik hoor bij dit nummer hier en daar toch nog de sneeuw vallen. Uh, <laughs> Iets anders is, uh, als het gesneeuwd heeft en je loopt door een bos en je ziet de voetstappen van jezelf of van iemand anders. Het roept, uh, bij mij roept het ook droombeelden op, van wie is die ander of waar gaat hij naartoe. Ehm... Uh, Mysterieus, sneeuw, het hele landschap is wit. En natuurlijk is het heel makkelijk te verklaren vanwege water en temperatuur. Maar toch, het is toch een hele betoverende sfeer. Waar je zelf zo, soms nog in de kristallen uh, reflecties kunt zien van het zonlicht. Wat dan ook nog weer kleine regenboogjes laat zien. Um, ja, ze genieten. Het is echt knisperend. Ik uh, laat je een stukje horen, dat heet uh, Footsteps de komt geloof ik van de CD Earlier Slide. Um, geniet ervan. zo kort is. We gaan verder met de winter. Mijn naam is uh, Paul Vens en uh, ik ben independent muzikant en ik laat je graag wat horen van uh, mijmeringen en muziekjes betrekking hebben op de winter. Hier is een gedicht. In huis, ver weg in de nacht en een klein licht vanuit een raam. Tussen witte bomen en struiken en zachtjes klinkt fluitmuziek. Een lied van vergeten oorsprong misschien, maar goedig en zacht in deze nacht. Zodat we thuis zijn, overal, juist aan het einde van een weg. En de stille zin van het bestaan klinkt over het besneeuwde land. Als een offer aan het hart en hier en nu wordt alle tijd. Winter Came here tonight. Sunlight came this morning and it shines so bright and fine. Winter. En dan niet. Need... meer over het novemberlicht, een verhaaltje wat ik schreef, in de vroege ochtend, in november. Het ochtendlicht zou zo doorbreken en de nieuwe dag zou zich presenteren. Ik slenterde naar buiten en keek naar het oosten. Tussen de zwarte takken van de notenboom, achter de stal, zag ik het licht, tegelijkertijd heel ver weg en overal om mij heen. Ik verwonderde me nog eens over het onvoorstelbaar groot bereik van het zonlicht. Het violet hangt nog over de aarde, kwart over zeven, en in de nog schemerige ochtend en de aarde is nog alleen van zichzelf. Niemand heeft nog iets gedaan, geen mens heeft de schemer doorkliefd met aards, gefriemel en gemier. Nee, dit is de zuivere adem de enige beweging die ik opmerk is die van de mist in prachtige slierten trekt ze traag naar het oosten komt langzaam van de aarde los en gaat voort op in een eeuwige cirkel die van het goede leven brengende water het goud in het oosten schijnt door de boomtoppen en de al opkomende winterkou is als een lichte zuivere trilling aanwezig in de lucht maar dan in de bossen schreeuwen de eksters, te kraaien en de roofvogels de wereld wakker. Straks komen de mensen uit hun huizen, gaan de straat op, onderweg naar het een of het ander. Nemen ogenschijnlijk de wereld in bezit. Maar zoals het nu is, lijkt het alsof de mens heel weinig kan veranderen aan de wereld zoals zij in wezen is. Zij gaat haar eigen baan, haar eigen ritme, zonder te vragen waarom. Zoals het er nu uitziet Kan het niet anders zijn Dat dat liefde haar drijfveer is En tegelijk Haar reden van bestaan Het vroege novemberlicht Dit was een uh, live uitvoering van hetzelfde instrumentaal stuk... met uh, Peter van den Bos op viool. Wonderlijk mens, deze Peter van den Bos. Ik had je beloofd om uh, nog wat meer te vertellen... over het vrolijke deuntje wat voorbij kwam in het begin. Uh, nou, een situatieschets. Je hebt nog uh, in het verleden misschien de oude rode dieseltreintjes gekend. En uh, bij ons in de buurt door de Betuwe... liep de Betuwe-lijn nog niet, maar wel een ander lijntje... waar die rode kleine dieseltreintjes overheen uh, reden. En daar stond op dat stationnetje... zette Andelst een jochie te wachten... op de trein uit uh, richting Tiel. Want in die trein daar zou een heel aardig meisje zitten. En uh, je, je voelt... Uh, de, de tintelingen van het winterlandschap... en van het jochie... Uh, door het nummer heen. Uh, ik wil het je graag laten horen. En, uh, ja, wij, ik heb goede herinneringen... Aan, het, uh, aan de Betuwe... en aan het station... station zetten Anders waren de, de... de station Perronchef... Uh, gewoon de bomen dichtdraaide en opendraaiden... op het moment dat, uh, ja, dat het nodig was... dat uh, de weg even afgesloten werd... Voor, uh, de naderende trein richting Nijmegen of uh, richting Tiel. Maar goed, hier is het liedje wat dus uh, veel te maken heeft met dat uh, treintje... Uh, richting uh, ja, west of oost. In the place I was born, where I was born mm -hmm. In the place I was in can het lied, meen ik te bespeuren dat er, uh, uh, de ouders van het meisje uh, haar wat uh, te jong vonden om al uh, een vriendje te hebben. Maar detail, uh, iets anders is uh, de winter en het ijs en de sneeuw en uh, ja, het kan ook erg inspirerend zijn om in te zijn, in te luisteren naar wat er gebeurt. Ik heb twee instrumentale stukken voor je. En het eerste dat heet uh, A Beautiful Frozen Landscape. Dat gaat over een bevroren landschap. Maar het is eigenlijk een verinnerlijkt landschap. Omdat het een herinnering is aan uh, een landschap uit jeugd vroeger. En dat landschap is, staat stil. Het is een winterlandschap, maar het is wel heel erg prachtig. Als muziek uit het heelal. Want de meesters van de muziek, zij maken de klanken van een zuiver feest. Opening tot vergeten stilte en deelnemen aan geheimen van een bijna onleesbaar schrift. Maar zo helder, licht en sereen, samenvoelen met het andere. Van grenzeloosheid en het hele het onzichtbaar kleine en stil ontwakende lichtgestalte of vervuld van een dankbaar zijn. Mm. Landscape. Dit is een uh, instrumentaal stuk wat staat op de cd uh, Sun to the Father. Een ander stuk wat ook met winter en kou te maken heeft, dat heet Misty Morning. De ochtenden in de winter, die, uh, ja, dat je je bed uit, moet uit het raam kijkt en de mist voorbij ziet trekken. Het is mooi, maar je moet wel even wat stappen zetten om uh, zover te raken en erin te duiken. Als jochie weet ik nog dat ik uh, uh, vaak expres uh, uit school zeg maar, te voet naar huis ging... als het mistig was en dan door de weilanden, uh, door de kleine straatjes uh, liep... en af en toe ook de weilanden inging om die, die volstrekte stilte... en die schoonheid van uh, al het water. Eigenlijk is alles water en zeker in de winter met sneeuw en mist... Om daarin te kunnen zijn. En ik heb daar uh, bijzondere, uh, onbeschrijfelijke herinneringen aan. Maar je, je kunt natuurlijk altijd toch vanuit je inspiratie proberen muziek te maken. En dat heb ik ook gedaan in het stukje dat heet uh, Misty Morning. Sertige ochtend in de velden. Op een winterse dag. Um, met Herman is er een goede vriend. Accordeonist, fluitspeler. Uh, ik denk dat ik honderden keren een versie gespeeld heb van... Uh, het liedje Wintertime in the City. Op alle plekken waar we concerten gegeven hebben. En daar hebben we ook een opname van. En die staat op de cd Words in Time. Ehm... Um, Zoals ik straks zei, het is een, een, een lied over een soort stadsbeeld... waar je kinderen ziet spelen in de sneeuw. Zo eenvoudig. Door een winterlandschap Onderweg naar Aurora Door de bossen en de landschappen En sneeuw en storm zijn mij metgezellen Misschien klop ik op je deur Onderweg naar Aurora Van stad en dorp en onder de bruggen Monniken en zwervers verhalen Het geluid van een stadje in de verte Onderweg naar Aurora Onderweg naar Aurora, sinds ik geboren ben, is er de roep van het zuiden. Sinds ik onderweg ben, onderweg naar Aurora. Door moerassen en twijfels en vorst en regen, ze verhullen het zicht. Misschien klop ik op je deur, onderweg naar Aurora. Of zal de kar vastlopen in het ijs, mijn voeten misschien bevriezen, zwart worden... En de kerkklokken klinken in de horizon, onderweg naar Aurora. Onderweg naar Aurora is het een dorp of een stadje, mocht ik bezwijken in ijzig water, overhellen tot in het riskante, onderweg naar Aurora. On my way to Aurora The frost is climbing up my legs Everything inside turns to ice. Church bells singing on the horizon On my way The car gets stuck in the ice My feet will freeze till they are black. On my way A box cries softly, cause a soft breeze is hanging over the fields. Sometimes I can feel it in the streets. On my way to Aurora. On my way. It's coming from and goes back to words in time Looking for a meeting from here to you Viool van Peter van den Bos. Prachtig, Peter. Slapen onder de maan. De maan schijnt door het raam. En op een van de lichtstralen zit een vogel te zingen. Juist als de dag avond wordt. En wie luistert er allemaal naar het eeuwige lied van deze kleine zanger? Er zijn te veel sterren om te tellen en ze geven een zacht licht van zo ver. Het is net alsof de kleine zangvogel in een enorm grote zaal, omgeven door ontelbaar veel sterren, al zijn liedjes mag zingen. En de sterren schijnen zacht, mensen doen hun ogen dicht, weten dat elke avond de maan schijnt voor ons en voor de kleine lieve zanger. A candle in an old shoe. Seven cats on the table. Stealing lust pieces of bread. Stealing lust pieces of bread. of water is a perfect mirror just for shaving your skin with an old rusty knife, with an old rusty knife sleeping under a moon and a smile When all TV is my table, creaking piano is my. Favorite. letters and snails, but still there's a lot of peace in the sound of the raindrops when you're walking on, when you're walking on a country road, when you're walking on a country. Road We'll uh -huh.